Nabestaanden en slachtoffers wilden daarom een nieuw onderzoek. De autoriteiten in Birma laten vandaag een groot aantal politieke gevangenen vrij. Onder hen zijn verschillende leiders van de studentenopstand van 1988... en een prominente boeddhistische monnik, zeggen gevangenismedewerkers en familieleden van verschillende politieke gevangenen. De eerste gevangenen zouden al vrij zijn. Gisteravond werd al bekend dat meer dan 650 gevangenen amnestie krijgen. Toen was nog niet duidelijk of daar ook politieke gevangenen bij zijn. Het weer, eerst in het noorden en oosten nog wat buitjes... maar later droog en af en toe zon tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag de 13e. Ik zou maar binnen blijven. Fractieleiders in de Tweede Kamer waren op bezoek in Kunduz. Hoorden het hoe zij de Nederlandse missie beoordelen. Hoort u na 8 uur, dan spreek ik met Alexander Pechtold en Joël Wind. Plassende Amerikaanse militairen zorgen voor steeds meer internationale verontwaardiging. Het filmpje is slecht voor de Amerikaanse belangen in Afghanistan. Correspondent Lucas Waagmeester doet verslag. De prijs voor benzine gaat vandaag dus naar recordhoogte. Verslaggever Matthijs van de Wiel staat vanochtend bij de pomp. En energiedeskundige Kobi van der Linden legt uit waar deze prijsstijging nou weer vandaan komt. Politiebond ACP maakt zich los van de vakcentrale CNV. ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp legt uit waarom. En CNV-voorzitter Jaap Smit laat weten wat hij daarvan vindt. Hoort KLM-directeur Peter Hartman over de reorganisatie van Air France KLM en minister Hille van Defensie over zijn bezoek aan Lockheed. Hij had overleg over de Joint Strike Fighter. Waar ze hier decennia lang over praten, wordt in België in één achternamiddag afgeschaft, de hypotheekrenteaftrek. De hockeywereld staat op zijn kop na de aftocht van Teun de Nooyer en Take Takema. En in Dokkum komt de bevolking in opstand tegen de dreigende sluiting van een deel van het ziekenhuis. Ik praat straks met de burgemeester in dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. Ja, de fractieleiders kwamen dus afgelopen nacht terug van een vierdaags bezoek aan Afghanistan. Ze bezochten daar de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz. GroenLinks-leider Sap is enthousiast. Ik ben onder de indruk van wat de Nederlandse politietrainers al hebben gerealiseerd, zei Sap. En ook D66-leider Pechtold is positief. En ik was heel erg blij om te zien dat het een missie is die goed van tevoren bedacht is... maar daar ook al heel snel resultaat begint te boeken. Premier Rutte wil de missie uitbreiden en daarvoor heeft hij de oppositie opnieuw nodig. De oppositie speelt zo'n belangrijke rol omdat gedoger Wilders tegen de missie is. Bij de tegenstanders van de missie is weinig veranderd. Dus ook niet bij PvdA-leider Cohen. Ik vind het allemaal nog steeds zeer de vraag of dit nu allemaal straks ook echt de moeite waard zal zijn. En ook SP-leider Roemer ziet er nog steeds niks in. Ik wil niet negatief zijn dat je er natuurlijk net geweest bent. Dat ben ik ook niet. Maar eh, het, het is niet, naar mijn nog steeds niet de hulp die Afghanistan nodig heeft om echt uit de crisis te gaan komen. Partij van de Arbeid en SP blijven dan ook tegen de missie. Autoriteiten in Burma laten op dit moment politieke gevangenen vrij. Onder hen zijn leiders van de studentenopstand in 1988... en een prominente boeddhistische monnik, zeggen gevangenismedewerkers... en familieleden van verschillende politieke gevangenen. Correspondent Michel Maas legt uit waarom Burma dit doet. Dat is een antwoord op eisen die het Westen stelt... om een einde te maken aan uh, sancties die al jaren tegen Burma worden uitge uitgevoerd. En uh, die sanctie, of die eisen... Vooral Amerika eist dat politieke uh, gevangenen worden vrijgelaten... en vrede wordt gesloten met etnische minderheden. En dat laatste hebben ze gisteren gedaan. Ze hebben een vredesverdrag gesloten met de KN En deze vrijlating van de politieke gevangenen... dat lijkt eigenlijk de laatste stap, uh, de laatste hinderpaal... Uh, om van die, eindelijk van die sancties af te komen. Dus uh, ja, in dat licht moeten we dat zien. Meer dan 650 gevangenen wordt amnestie verleend. Dat is gisteravond. En toen was nog niet duidelijk of daar ook politieke gevangenen bij zouden zijn. Van de vier Amerikaanse mariniers die over de lijken van Taliban strijders heen plassen, zijn er inmiddels twee geïdentificeerd, heeft de woordvoerder van Defensie gezegd. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, zei dat iedereen die erbij betrokken was verantwoordelijk wordt gehouden. De Amerikaanse Marine Corps heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. De Amerikaanse Natalie Holloway is door een Amerikaanse rechter doodverklaard. Op Fox News was het breaking news. Breaking news, just moments ago a judge in Alabama declared Natalie Holloway legally dead. Of course she's the 18-year-old high school senior who vanished while on a trip to Aruba way back in 2005. Nathalie werd daar voor het laatst gezien met Joran van der Sloot. Hij zou haar om het leven hebben gebracht. Van der Sloot hoort vanmiddag welke straf de rechtbank in Lima... Eh, hem oplegt voor de roofmoord op de Peruaanse Stefanie Flores. Even een nieuw papiertje. En weer dreigt de jaarlijkse arondeuslezing lezing in Noord-Holland niet door te gaan. Trendwatcher René Boender zou spreken... maar hij wil niet meer vanwege de politieke ophef... De Noord-Hollandse PVV is namelijk kritisch over deze lezing... omdat die de provincie te veel geld zou kosten. En Boender heeft geen zin om daar iets mee te maken te hebben. Ik leen me er gewoon niet voor om uh, uh, zo'n lezing door het slijt te laten halen... voor iemand die door uh, en voor zijn ideaal uh, is in het harnas is gestorven. En ik wil daar geen onderdeel uh, van zijn uh, in die hele discussie. Maar dat is ook niet de enige reden. Boende heeft ook twee anonieme dreigtelefoontjes gekregen. In één gesprek zei een man dat deze linkse onzin zou moeten stoppen. Toen ik hem uh, vroeg uh, van waarom ik... Uh, Waarom hij vond dat het uh, moet stoppen, uh, toen werd hij opeens heel fel en uh, zeg maar, uh, niet meer netjes. En toen dacht ik, wacht even, dit is helemaal geen journalist die ik aan de lijn heb. Dit is uh, iemand uh, die een andere bedoeling heeft dan alleen maar een interview af te nemen. De werkgroep van de Arondeos lezing gaat zich beraden. Vorig jaar zou Thomas van der Dunk, historicus, de lezing houden. Dat ging toen niet door omdat hij er een politiek verhaal van zou hebben gemaakt. Waarin hij onder meer de PVV vergeleek met de NSB. Het failliete transportbedrijf Beier heeft het conflict met 20 Poolse vrachtwagenchauffeurs beëindigd. Chauffeurs hadden nog zo'n 1900 euro per persoon te goed van het bedrijf. Maar Beier wilde niet verder gaan dan 500 euro per man. En dat leidde tot acties. Vakbond FNV bemiddelde in de zaak. En gisteren kregen de Polen het allerlaatste bod voorgelegd. Daar kwam een nieuwe voorslag. En het is werkelijk denk ik, de laatste voorslag. Voor deze woche. werd maar zegt: een woche blijven, vielleicht. Maar ik denk alle muurderen moesten komen. een voorslag en te accepteren. Ja, een voorslag. Uh, wat het bod van mij bij er is, dat werd niet bekendgemaakt. Maar de chauffeurs hebben het in ieder geval wel geaccepteerd. Ze kunnen nu op zoek naar nieuw werk. De automobilist is bij de Tunnel opgepakt. omdat hij lange tijd een ambulance hinderde. De ambulance was onderweg naar een spoedgeval... had zwaailicht en sirene aan, vertelt de politie. Op de Rijksweg A29 tussen Numansdorp en Oud-Beijeland... kwam de bestuurder van een Mini Cooper voor de ambulance rijden... die uh, op dat moment ook zwaailicht en sirene voerde. Nou, hierdoor moest de ambulance uiteraard vaart verminderen... om uh, een aanrijding met deze personenauto te voorkomen. En hier bleef het ook nog niet bij. Enige tijd later liet de automobilist de ambulance toch passeren... maar ging de bestuurder juist achter de ambulance rijden. En uh, gelet op de gevaarzetting moest de ambulance wederom weer vaart minderen. En bij de Heinenoordtunnel hielden hield de, de automobilist staande. En in verband met zijn gevaarlijk rijgedrag... Uh, is er een proces verbaal opgemaakt tegen deze automobilist. En zijn rijbewijs werd afgenomen. Naast dan de politie ligt, krijgt hij het niet meer terug. Ook zijn geestelijke gesteldheid zou het niet toelaten. Bezoekers van een café in Rotterdam hebben gisteravond meegeholpen een overvaller te pakken. De man kwam met bivakmuts op het café binnen, zegt de politie. Hij ging een kroeg binnen aan de Kleinweg en bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen gelijkend voorwerp. Nou, op dat moment waren er ook ongeveer veertien mensen in de kroeg aanwezig. En een aantal van deze bezoekers viel het op dat het echter ging om een net vuurwapen. Ja, en toen probeerden de bezoekers de man te pakken, maar hij ging er vandoor. De verdachte nam toen de benen en is dus gevlucht... De bezoekers gingen hem achteraan en een paar straten verder kon hij worden aangehouden door de politie, en dit mede dankzij het alerte optreden van de cafébezoekers. De beurzen sloten gisteren licht in de plus. De succesvolle veilingen van obligaties in Spanje en Italië... heffen de tegenvallende Amerikaanse macrocijfers goed op. De Dow Jones-index sloot op een winst van twee tiende procent... en de Nasdaq op een winst van een half procent. Japanse Nikkei, want er wordt in Japan alweer gehandeld... staat op dit moment op een winst van ongeveer 1 procent. Tot zover het nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens terug via onze website... nosnl radio 1 En daar vindt u... De podcast. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. Het is 10 minuten over zes. In Engeland houdt de muziekindustrie zich bezig met de Brit Awards. Voor oh, de eindvolgende maand bekend. Maar de nominaties zijn inmiddels nu al bekend. Degene met de meeste nominaties is de 20-jarige Ed Sheeran. Hij wordt genoemd in de categorieën Beste mannelijke artiest, Beste single, Beste album en Beste doorbraak. Ed Sheeran zelf is vereerd met de nominaties, al denkt hij niet alle prijzen in ontvangst te mogen nemen. Hij verwacht dat Adele met het album 21 One onderscheiden zal worden voor beste album. Nou, Adele kennen we wel. Hier is dus Ed Sheeran. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste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 Angels to fly. Ripped gloves, raincoat. Try to swim, stay float. Dry house. Sharon hoorde u met de A-team. En de prijsuitreikingen van de Brit Awards dus vindt plaats op 21 februari. Dan hebben we het WK-veldrijden al achter de rug, of niet, Marco Bevisser? Ja, als het goed is wel, hè? Ja, dat weet jij dat goed Nee, Nee, ja, daarom ik twijfelde even. <laughs> daarom vraag ik aan jou, want jij bent de kenner deze week. Jij bent de hele week bij Sporters en Begeleiders uh, om over 2012 als spectaculair sportjaar te praten. Olympische Spelen, EK voetbal, Tour de France, uh, Wimbledon, nou noem maar op. En het spits wordt afgebeten ja. door de veldrijders hè, met hun uh, wereldkampioenschap. En dus ga jij vanochtend met een fiets om je schouders zo'n helling op. Door de modder. Nou, in ieder geval door de modder. Dat staat Kijk. vast, want ik, ik sta hier met een, uh, het is hier hartstikke donker. Ik sta hier met een zaklampje in recreatiegebied de Goudse Hout. En dan hebben ze hier zo'n heel groot bord staan... en daar staat dan op wat je allemaal kan doen. Je hebt hier ponies en ganzen en je, hebt hier, je mag hier vissen. Maar je hebt hier ook een prachtig parcours. En hierachter een groot clubhuis... waarin een van de grootste wielerclubs van Nederland is gevestigd. Namelijk de Goudse ren- en tourclub Excelsior... En hier wordt het veldrijden ook met passie bedreven... Uh, heel veel jonge talenten uh, schijnen hier te zijn. En ook uh, mannen die al uh, heel lang mee fietsen. En uh, ja, die mensen die kijken natuurlijk ook uh, met heel veel plezier en enthousiasme uit naar dat WK. Wat uh, eind van deze maand uh, gaat beginnen. Het is geen Olympische sport. Ik heb de hele week uh, Olympische sporten gedaan. Ik dacht, ik ga nu toch eens even wat anders doen. En um, ja, heel vaak gaat uh, die WK natuurlijk uh, naar een Belg. Hè. Maar... Um, eh, de Nederlanders hebben wel eens gewonnen, de laatste keer in 2008. Eh, toen was het eh, Lars Boom. Luister even naar dit fragmentje. We zien hem op weg komen hier naar de finish. Dan zijn het nog een paar van die chicanes. En dan weet hij dat hij zo meteen op die lemen weg met dat steenslag. Dat hij daar dan in elk geval vol gas moet geven. Om uit de greep te blijven van die achtervolgers. Maar wat doet hij dat prachtig. 22 jaar dus maar. Hij rijdt bij Rabobank. Hij won alle wedstrijden, de belangrijke wedstrijden in de laatste weken. Hij balt nu aan de vuist en dan komt hij de bocht door. Dan weet hij dat hij het klemmetje nog eventjes moet nemen. Verborgen achter de vlaggen hier van het publiek. Lars Boom krijgt het applaus, want hij wordt de wereldkampioen Interviso in 2008. De handjes zou ik nog maar even niet omhoog doen, want het is nog even stijl. En dan gaan nu de handen omhoog. Komt hij dan over de streep? Nee, dan moet hij toch nog even doordouwen. Nou is hij over de streep. Lars Boom wordt de wereldkampioen in 2008. Zdenek Stieber wordt de nummer 2. En Sven Svenijs pakt de bronzen medaille. Iedereen te kijk gezet door die jonge Nederlander, Lars Boom. Ja, ja, ja, want we kunnen het wel. We kunnen het wel, Als we maar willen. Hè. Dat hoorden we in dit uh, enthousiaste verslag van, uh, van Gio Lippens. Maar er is natuurlijk veel concurrentie. Ik zei het al vooral bij uh, onze zuiderburen. Ik ga vanochtend eens dus eventjes kijken hier in Gouda. Wat onze kansen zijn, Marcel. Wat ja. denk jij? Ja, ik, ik weet het niet. Die Belgen hebben wel erg veel goeien ook weer. Hè? Ook steeds iedere ja, lichting weer zijn het Belgen. Het is om te beroerd van te worden. werkelijk <laughs> waar. Maar goed... Maar We gaan die... gewoon ons best doen. Ja, die Belgen hebben altijd wel van die mooie spandoeken... en van die borden die ze langs de kant omhoog houden. Nou. Zou dat het zijn? Ja, ja, ik weet het niet. Misschien. Ja. We gaan je volgen, Mark Robin. Zeker. Vanochtend tussen de veldrijders Mark Robin Visser... over het sportjaar 2012. De hele week al trouwens. Het is de laatste dag. Gaan naar de haven van Amsterdam. Heeft vorig jaar 2% meer goederen overgeslagen. En toch ziet directeur Dertje Meijer van de haven... dat ook goederenoverslag in de Amsterdamse haven... niet aan de gevolgen van de financiële crisis ontkomt. Er zijn natuurlijk een aantal klanten die het hartstikke zwaar hebben. En dat zit met name in stukgoed, dat zit in containers... dat zit vooral in consumentengoederen, noemen wij dat. Dat is papier, metaal... Uh, maar als je het hebt over containers, dan zit er afval in tegenwoordig. Maar ook nog de mobieltjes en de auto's. Uh, dus dat, daar kan van alles in zitten. Hoe dichter bij de consumentengoederen... je ziet gewoon dat er uh, mensen best moeite hebben met, met consumeren. En daar zit voor ons ook uh, uh, toch een beetje de twijfel. Slaat dat geen deuk in uw vertrouwen dan? Het zou mooier zijn als we groeiden. Als we kijken macro-economisch... er wordt verwacht dat de komende 30 jaar... er uh, drie keer zoveel overslag in containers gaat plaatsvinden. Als je daarnaar kijkt, betekent dat nogal wat voor havens in het algemeen. Want uh, al die containers uh, voor Duitsland, voor Nederland... dat moet allemaal door die paar havens. En nu uh, spraken we bij de persconferentie zojuist die u gaf... over de kansen op een grotere zeesluis bij IJmuiden. Daar moet een, een besluit over vallen, hè? dit jaar ook. Valt die uit in, in uw voordeel? Daar ga ik van uit. Het is heel hard nodig om die groei in Nederland aan te kunnen. En uh, we verwachten... Uh, er is al een convenant getekend twee jaar geleden... tussen Rijk, Amsterdam en provincie. En uh, de, de vooruitzichten voor nu zijn ondanks de recessie dat die sluis heel hard nodig is. De marktverwachtingen zijn opnieuw onderzocht. Technisch uh, is het haalbaar om een grotere sluis te hebben. En, uh, dus ik kijk naar dat besluit heel positief. Hoe afhankelijk is uw toekomst van die bredere sluis eigenlijk? Nou, het gaat om een, een nieuwere bredere sluis. En daar zijn we gewoon keihard uh, van afhankelijk. Hij stond altijd in de boeken voor 2029, gepland. En wij zeggen nu, hij is wat eerder nodig. Dus daar gaat het vooral over, eerder en groter. Uh, wij zijn er zo zeker van dat hij doorgaat dat ik op dit moment niet eens scenario's heb voor het geval het niet doorgaat. Maar hij moet er wel komen, wil u met uw havenbedrijf blijven meetellen? Ja, en ik denk ook om als Nederland goed Europa logistiek te kunnen blijven bedienen... en ook gewoon Nederland goed te kunnen blijven bedienen van, ik zeg maar even energie... ik zeg maar even van het wegwekken van afval, heb je zo'n sluis nodig? Dertje Meijer, directeur van de haven Amsterdam en Edwin van den Berg sprak met haar. Het besluit over een nieuwe, bredere sluit valt nog voor de zomer. A Silent Express, Body Bill, Dope D.O.D. Het is maar een kleine greep uit het aanbod van 300 popgroepen op Eurosonic Noorderslag. Het festival in Groningen. En de hele stad trilt er weer van. Van een festival vol nieuwe bands uit heel Europa. Jeroen Wielaert zwerft rond in Groningen en vraagt zich af hoe nieuw de muziek eigenlijk is.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 Vanavond opnieuw. EuroSonic Noorderslag in Groningen is begonnen. Jeroen Wielaert is daarbij. Air France KLM gaat reorganiseren. Dat is nodig om de schulden te kunnen verminderen... en te kunnen concurreren met goedkopere prijsvechters. En hoewel er geen ontslagen zijn aangekondigd... wordt het KLM-personeel niet ontzien. Er wordt gekeken naar de ruimte in de roosters, de compensatie naar een lange vlucht en het aantal vakantiedagen. Kan het misschien niet wat minder? Meer doen met hetzelfde aantal mensen, dat is het doel en dat moet leiden tot meer capaciteit. Allemaal om de verwachte groei van 5% te kunnen halen. Al dus KLM-directeur Peter Hartman. Door ervoor te zorgen dat we dus nu uh, met je personeel de maximale wendbaarheid krijgen... dus geen personeel aannemen, maar, maar het werk dusdanig te verdelen... dat je dat met hetzelfde bestand doet. Terwijl je toch uh, ziet dat je dus op een gegeven moment andere soorten vliegtuigen... we gaan nu een aantal MD-11's uitfaseren, versneld... en die worden vervangen door andere vliegtuigen. Dan moet je mensen voor ons scholen. Dat doen we allemaal binnen het huidige personeelsbestand. Dat uh, vereist behoorlijk wat... Uh, creativiteit binnen de onderneming om dat allemaal te realiseren. Een tweede ding is... we hebben gelukkig geïnvesteerd in float in het verleden... waardoor je dus nu ook tegen lagere kosten... neem maar weer de brandstof. Met deze hoge brandstofkosten kunnen we aanzienlijk goedkoper... Opereren dan in het verleden. En het derde facet is: we gaan dus ook nog blijven investeren in het product van de klant. En het beste voorbeeld is daarin: we gaan voor de business class passagiers nu daadwerkelijk ook bedden installeren. Nou, dat, is, dat is fijn voor de business class uh, reiziger, maar wat betekent het voor uw werknemers? U zegt maximale wendbaarheid, dat wordt blijkbaar van ze verwacht. Wat gaan zij ervan merken? Nou, ze merken hetzelfde als wat we hebben gedaan in 2008. Als ik ze niet nodig heb in de, in de vracht of niet uh, in de technische dienst dan gaan we ze vragen om zich te laten omscholen... of tijdelijk te werken in een ander bedrijfsonderdeel. En als ik vliegers niet nodig heb bij de KLM... kunnen ze dan tijdelijk vliegen bij Transavia. En Hetzelfde geldt voor cabinepersoneel. En ik merk dat aan ons personeel men graag bereid is om dat te doen. Omdat iedereen zich in deze tijd er wel van doordrongen is... dat er veel aan de hand is en dat ze graag hun baan en hun salaris houden. Ja, toch moet u wel minder populaire maatregelen nemen... onder meer uh, snijden in de, de compensatie, die vrije dagen compensatie na een lange vlucht. Uh, heeft u inderdaad, zoals u zelf verwacht... voldoende draagvlak bij uw werknemers om dit door te voeren? Nou, ik heb uh, dit soort maatregelen nog helemaal niet genomen. Ik heb gezegd, ik kan een paar voorbeelden geven waar we dan aan denken... maar dat zijn allemaal zaken die we moeten overleggen met de vakbonden. En als we dat hebben gedaan, dan weten we wat we kunnen doen. Ja. En wat betekent het voor degene die met de KLM vliegt? De klant mag er in principe niets van merken. En uh, ik denk dat we ook weer hebben gezien dat de motivatie van het personeel hoog is. En uh, dat vertaalt zich ook direct door in de, de, de, de dienstverlening aan de klant. En we hebben net weer een aantal prijzen kunnen mogen in ontvangst nemen. Zowel voor de KLM als voor Transavia. En daar ben ik heel erg trots op. Ja, En die andere prijzen, de prijzen van de tickets, die... Uh, stijgen niet, want daar had u ook voor kunnen kiezen natuurlijk. De prijzen van de ticket worden bepaald door de markt. Uh -huh. En als wij in markten prijzen kunnen verhogen met deze gigantisch hoge brandstofprijzen... zullen we het absoluut doen. Dan moeten we het ook doen, want anders ben je je maatschappij helemaal aan het kapotmaken. Maar we moeten concurreren tegen maatschappijen... die op een hele andere manier gefinancierd worden... en die daardoor ook in staat zijn om met prijzen in de markt te komen... die niet meer de kosten vertegenwoordigen. KLM-directeur Peter Hartman en Edwin van den Berg sprak met hem. Ondernemingsraad en de vakbonden moeten zich nog over de plannen van de KLM-top uitspreken. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. Hockeywereld is nog steeds in beroering na het besluit van bondscoach Van As. Gisteren beide die opzien door de hockeycracks... de nooien en Take Takema te passeren... voor een oefenstage van het Nederlands team. En Dat haalt waarschijnlijk ook een streep door... de Olympische aspiraties van de twee routiniers. Dat gaat velen in de hockeywereld veel te ver. Ook al had Van As een werkelijk onnavolgbare verklaring... voor zijn beslissing. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg. Dan moet je ook op een gegeven moment het lef hebben... om eens niet te doen wat je altijd deed... in de hoop dat je iets anders krijgt wat je kreeg. Ja, dat is logisch. Oud-International en Oranje volgens Jacques Brinkman... heeft geen goed woord over voor Van As-beslissing. Ja, een dramatische beslissing uh, voor uh, De Nooyer en voor Takema. En met een doffe knal wordt je inter interlandcarrière carrière uh, beëindigd. Het wrangen voor beide spelers is dat eigenlijk de reden. Niet zozeer uh, door het bondscoach Van As wordt gezocht uh, in het uh, spel... Of, of, of, of de kwaliteit van de spelers, Takema en De Nooyer, maar meer uh, de, de, de andere spelers... Ze, ze zorgen voor een blokkade, heb ik uh, begrepen. Dus dat is natuurlijk het vangen, dat het eigenlijk meer aan de andere spelers ligt. Dus eigenlijk is dat ze er niet meer bij zijn. De Nooyen en Taken uh, horen gewoon bij de beste 22 spelers uh, van Nederland. Die horen gewoon bij die selectie. Uh, op de EK hebben ze het eigenlijk prima gedaan. Daar wordt ook nog aan gerefereerd door Van As. Dat hij zegt, van, ja, uh, bij de EK, uh, daar wil ik weer naar terug. Je energie toen deden dus zowel Taken als de Nooyen gewoon mee. En notabene Takenmais, is bij de laatste Champions League gevraagd om, uh, om aanvoerder te worden. Dus ja, het is toch wel een beetje curieus. Ik heb toch nog stille hoop dat ze uiteindelijk toch nog wel terugkomen. En, ja, met of zonder bondscoach van Astana. Maar ik, ik denk dat ze toch echt goed genoeg zijn en, uh, voor het heel zelf. En dat de kans op goud met hun op dit moment toch nog groter is dan zonder. Vrachtwagencoureur Gerard Roy heeft in de tiende etappe van de Dakar rally zijn leidende positie behouden. Hij finishte als vierde op 6,5 minuut van de Russische winnaar Karginov. Hans Stacey werd tweede op bijna vier minuten. Maar heeft in het klassement nog altijd een grote achterstand op de Roy. Stacy staat tweede op bijna 56 minuten. Robin Haas heeft het niet getroffen bij de loting voor de Australian Open. Hij moet het in de eerste ronde opnemen tegen Andy Roddick. Amerikaan is als vijftiende geplaatst in Melbourne. Roddick schakelde vorig jaar in Australië haasen uit in de derde ronde. Bij de vrouwen speelt Arangsta Rus tegen Lesia Tsurenko, de nummer 111 van de wereldranglijst. Rus is de 79ste. Michaela Krajicek moet tegen de Duitse Christina Baroys. Beide vrouwen ontlopen elkaar weinig op de wereldranglijst. maar Barrois staat op nummer 89 en daarmee twee plekken hoger dan Krajicek. Het toernooi in Melbourne begint maandag. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. Noorse media melden dat het besluit vandaag wordt bekendgemaakt. Psychiaters hebben Breivik ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dat zou betekenen dat hij niet de gevangenis in hoeft... maar dat hij wordt behandeld aan zijn psychoses. En nabestaanden en slachtoffers wilden daarom een nieuw onderzoek. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuur ligt rond een graad of drie. Vlak aan zee is het een paar graden warmer. Vanochtend komen er enkele lichte buitjes voor, vooral in de noordelijke helft van het land. Vanmiddag is het overal droog met af en toe zon. Het wordt maximaal een graad of 7 en er waait een matige noordwestenwind. In de kustgebieden is de wind eerst nog vrij krachtig tot krachtig. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen en wordt het iets kouder dan afgelopen nacht. De minima komen uit tussen 4 graden aan zee en 0 graden in het zuidoosten. Morgen, zaterdag, blijft het overal droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richtingen en het wordt gemiddeld een graad of 6. In de nacht na zondag gaat het op uitgebreide schaal licht vriezen... en zondag overdag wordt het niet warmer dan 4 graden. Wel is er veel ruimte voor de zon. Of het rustige, maar vrij koude weer doorzet is sterk de vraag. Waarschijnlijk wordt het halverwege volgende week weer zachter en herfstachtig. Sparen met een vaste hoge rente? Zet je geld zes maanden vast op een deposito bij Egonbank. Nu met 3,25% rente.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 Bel 0800 0828. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het conflict tussen 20 Poolse vrachtwagenchauffeurs en het failliete transportbedrijf Bayer is voorbij. Chauffeurs hebben gisteravond een laatste bod van Beijer geaccepteerd. Die chauffeurs hadden nog zo'n 1900 euro de man te goed van het bedrijf. Maar Beijer wilde in eerste instantie niet verder gaan dan 500 euro per man. En dat leidde tot acties. Vakbond FNV bemiddelde in de zaak... en gisteren kregen de Polen het allerlaatste bod voorgelegd. John Saarbach was bij het slot van de onderhandelingen. Vorig gisteren, nieuwe voorslag. 10.000 euro, 100% meer. Shit uh, viel uit, 10.000 euro maar alle hadden gezegd Edwin nee. Atema van VV bondgenoten spreekt de 20 Polen toe. Legt een beetje uit hoe de situatie op dit moment is. Er is een tijdje geleden een bod gedaan door bij het transportgroep van 10.000 euro. Dat betekent ongeveer omgerekend dus 500 euro per pol. Terwijl ze recht hadden op 1900 euro. Volgens hun salarisstrook. Daar zijn de Polen niet akkoord mee gegaan. Ze hebben actie gevoerd. En nu komt bij het transportgroep... Met een nieuw bod, maar wel een allerlaatste bod. Daar kwam een nieuwe voorslag. En is wirklich ook, denk ik, de laatste voorslag. Voor deze wachten. Ben maar zegt: eine woche blijven, vielleicht. Maar ik denk, alle moeite moesten kwam Een voorslag en vielleicht accepteren. Jetzt is die voorslag. En dan wordt er iets op papier geschreven, want er is met de eigenaar van Beide Transportgroep. Afgesproken dat er geen bedragen genoemd zullen worden. Gisteren zagen deze voorstelling weer weg. Nu niet meer spreken. We zijn. halbes geld. We hebben verloren. Halbes geld. De namens de Polen zegt dat het de helft van het geld is waar ze eigenlijk recht op hebben. Ze zullen de genoegen meenemen, maar ze zijn ook erg blij dat de naam, de goede naam van Beyer, nu eigenlijk een beetje kapot is gemaakt. wat gaat dat gemaakt met ons. We freuen zich dat ieder naam is kapot. Nou, dat is stevige taal. Ondertussen zijn we verhuisd naar de McDonald's een stukje verderop. Een beetje wordt gebruikt als hoofdkantoor. Hier hebben ze namelijk draadloos internet en hier kan gewerkt worden. Er wordt nu contact gelegd met de advocaat. En die gaat het geld dan overmaken. De rekeningnummers worden doorgegeven. En dan gaat het geld richting de rekeningnummers van de polsjechauffeurs. Hier aan zijn akkoord. Die 500 euro hebben we opgehaald bij het hotel. Ik heb van 18 jongens de bankgegevens. En eentje die woont alleen, die zegt... maak mijn polsje maar over op dat van mijn buurman. Dus dat stuur ik jou zo op de mail. Oké, okay, horen we elkaar straks. Goed zo. Oké, okay, hoi. En nu kunnen de Poolse chauffeurs weer naar huis. Zijn ze vooral dat ze weer naar huis kunnen? Ja, natuurlijk. Op ons alle wachten familie en uh, kinderen. We moeten een nieuwe job, nieuwe arbeid zoeken. We freuen ons dat we weer naar huis Chauffeurs zijn dus blij dat ze weer naar huis kunnen... want ze moeten nieuw werk gaan zoeken. Ze hebben vrouwen en kinderen ook al een tijd lang niet gezien. Nigeria raakt steeds meer verlamd door de ruzie over de hoge brandstofprijzen. Sinds de subsidie op brandstof is afgeschaft en de prijzen verdubbelden, is de chaos in het land compleet. Gisteravond zaten vakbonden voor het eerst met de regering om tafel. En na afloop bleek er wel enige toenadering, maar een ultimatum hangt nog steeds boven de markt. Aanstaande zondag, om middernacht precies, wordt de productie van olie en gas in Nigeria compleet stilgelegd. Tenminste, als het aan de machtigste vakbond voor de olie-industrie, Pengassan, ligt. De president van de bond uit dreigende taal naar de regering. Als de prijsverhoging niet wordt teruggedraaid, is er geen andere optie, zegt hij. Dat Pengassan de volks. Om de beta-optie te gaan om de systematische showdown van de oil gas production. With effect from of, Saturday, January 14, 2012. of het de bond echt lukt om de olieproductie in de Niger-delta... en op de eilanden tot stilstand te brengen, wordt al onbetwijfeld. Maar de dreiging alleen al kan de olieprijzen wereldwijd omhoog stuwen... uit bezorgdheid over een mogelijk slinkende voorraad. Ondertussen is in Nigeria zelf een groot deel van het openbare leven... al tot stilstand gekomen. Er wordt sinds maanden gestaakt omdat de hoge brandstofprijs het dagelijkse leven voor veel mensen duur maakt. Veel winkels, markten en kantoren zijn dicht. Tot frustratie van een IT-medewerker. problem is that over for this We stay at Everywhere is shut Markets, petrol stations. There's no way to go. Het zit bij veel Nigerianen kwaad bloed dat zij niet mee profiteren van de enorme olievoorraad die het land heeft en vooral dat de regering, zo zeggen ze, door en door corrupt is. If you're not for us, you are against us. Yes. So you better go home and stay at your house. We are saying no to injustice. We are saying no to corruption. Yes. And we are saying enough is enough. Genoeg is genoeg, zegt de boze directeur van de plaatselijke drukkerij. Dan maar even geen werk. Een potje voetbal op straat is een aangenaam tijdverdrijf. Er rijdt toch weinig geen auto. No walk, no job. Everybody is going over So, instead of caught in Woodlom on the road, they decided to make themselves happy, make people happy, play football, what people like. They say, as always say, football brings more people together. Voetbal brengt de mensen tot elkaar, zegt een Nigeriaan, die foto's maakt van het ongewone beeld. Maar veel studenten voelen zich gefrustreerd en willen wat doen. Want er komt zo ook geen sterven binnen. Okay, I don't have any money on my my account. No money. I don't have anything to do. I'm just there walking about just roaming the streets. Nothing to do. No money. No anything. No fire. No electricity. No water. So what kind of nation is this? Niets te doen. Geen geld. Geen brandstof. Geen elektriciteit. Geen water. Wat voor een land is dit? Dit is Nigeria, met meer dan 160 miljoen mensen... het dichtbevolkste land van Afrika. Een van de grootste olie-exporteurs ter wereld. President Goodluck Jonathan zegt dat de afschaffing van de brandstofsubsidie... de schatkist 5,2 miljard dollar oplevert. Maar vooral chaos en woede is nu zijn deel. En morgen gaan de vakbonden weer met de regering praten. Voor de bonden staat vast... verdubbeling van de brandstofprijzen moet ongedaan worden gemaakt. Een week geleden moesten 800 inwoners van de gemeente Ten Boer Hals over kop, Huis en Haard verlaten. De dijk langs het Eemskanaal stond op breken. Vooral het dorp Woltersum, dat pal naast de dijk ligt... anderhalve meter lager dan het kanaal, liep gevaar. Na ruim een dag mochten de inwoners weer terug naar huis. Maar hoe kijken ze nu terug op hun evacuatie? Verslaggever Karin Albers was gisteravond terug in Woltersum. Het boerenbedrijf van Kees Westering. Daar staan de dames weer te eten, rustig, in hun stal. Dat was een week geleden wel anders... Ja, uh, afgelopen vrijdagmorgen uh, kwam er een keer ME aan de deur en die zei dat we binnen een half uur weg moesten zijn. En hoeveel ja. koeien heeft u? Uh, er zijn hier uh, 87 koeien die gemolken worden en, met, en ongeveer uh, 70 stuks jongvee. Dus koeien die een uh, opvolk zijn als melkkoe. Kijk, dus een kleine 160 koeien en die ja. zou u even binnen een half uur uh, weg moeten zien te brengen. Ja, dat werd van me gevraagd. Dus toen heeft u uitgelegd dat dat wat lastig was. Ja, ik zei van ik, ja, ik wil ze eerst even melken, want daar is nu de tijd voor. Uh, ik was al naar het dorp gefietst. Ik had gekeken gekeken wat er aan de hand was. Uh, ja, dus er was heel, veel, heel veel mensen waren aan het werk. Ik had een, uh, een collega gebeld die vlak bij de dijk woont. Die zei: Ja, het is heel penibel, maar uh, ja, hij zal niet direct doorbreken. Dus ik had zoiets van: Ik ga eerst met mijn vee verzorgen. Dat ze in elk geval uh, eten, te eten, drinken en gemolken zijn. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. Uiteindelijk was het voor dik 24 uur dat de koeien weg zijn gegaan. Is niet? Ja, het was 24 uur. Dan hebben ze twee keer gemolken. En zaterdagmiddag 4 uur was alles weer thuis. En toen? Ze kwamen terug in de stal. En het eerste wat ze deden, gauw het eten en gaan liggen op hun eigen plek. En het was doodstil in de stal. En dat is niet gewoon? Nee, normaal is een koe altijd wel in beweging. Ze gaat even liggen, even eten, even, even borstelen, met elkaar een beetje stoeien. Dat, dat gaat de hele dag door, maar toen was het helemaal stil. Maar na, nu na drie dagen is dat, lijkt het alles weer normaal. Maar ik vind dit wel leuk, de omdat dat gaat gewoon aan de zijkant. Heb, ja, nou, dat... Nou, dat... Aan de keukentafel van Huize Bezema... De koekjes op tafel en die zijn speciaal gebakken vanwege de dijk. Hoe zit dat? Nou, ik was vanmiddag aan het bakken en uh, dat doe ik heel vaak, koekjes bakken. En dat ging helemaal mis. Ik dacht, uh, de dijk heeft toch meer invloed gehad dan dat ik dacht. Ik moet maar uh, gat in de dijk koekjes bakken. Dus, vandaar. En het zijn inderdaad koekjes met een gat erin. Ja. En voor wie zijn ze? En, en zandzakken erop. Uh, <laughs> voor, uh, nou, ik dacht, ik, uh, ik ga ze maar aan de burgemeester geven maandag. Die heeft goed voor ons gezorgd. Hoe wordt er teruggekeken op die evacuatie hier? Nou ja, overal in het dorp staan steeds mensen in groepjes nog na te kletsen. En uh, nou, afgelopen nacht was het heel heftig weer. En vanmorgen op school hoor ik ook dat er inderdaad heel veel mensen wakker waren geweest vannacht. En uh, afgelopen week cirkelde er nog voor de kust van Wolters een mooi bootje. Met wat uh, zwaarlichtjes erop. En toen hebben verschillende mensen hebben gebeld met de gemeente, ik ook, om te vragen wat er aan de hand was. Ja, dat dat, helemaal... De schik zit er nog in. Ja, helemaal rustig is het nog niet. Er zijn nog een heleboel mensen die hebben een koffer naast bed. En als er wat gebeurt, dan zijn ze zo weer weg. Ja, letterlijk? Ja, echt. Jullie ook? Hebben jullie ook koffer naast bed? Nee, ik niet. Nee? nee? Nee, ik heb gisteren de wasmand weer uitgepakt. Ja. Maar uh, ik, ik heb wel goed nagedacht wat ik weer mee, moet mee, mee zou nemen... als ik nu weer weg zou moeten. Want vorige week waren jullie compleet overvallen. Ja. Ja, we kregen een kwartier de tijd... En we hebben vier kinderen, dus, uh, waarvan één behoorlijk beperkt. Dus dan is een kwartier heel kort. En de kinderen, hoe praten jullie er nu nog over? Ik heb wel van een aantal kinderen gehoord dat ze slecht slapen... en dat, uh, uh, dat veel kinderen bang zijn. Daar hebben mijn kinderen geen last van. Maar uh, een aantal kinderen wel. Slapen jullie zelf onrustig nu? Je slaapt wel wat lichter, tenminste ik wel. Ik had de eerste nacht dat we weer thuis waren, toen hoorde ik s'nachts in één keer een lawaai. En ik schrok omhoog en ik zei tegen mijn man van, uh, ik hoor water, ik hoor water. En toen zei hij van, het hagelt. Ik zei oké, okay. nou toen ben ik weer in slaap gevallen. En vannacht was het heel erg, uh, uh, nou ja, harde wind, onstuimig weer. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde weer als de nacht dat het uh, ja. zo ver was, zeg maar. En toen zijn er ook toch. Uh, ja, toen was ik inderdaad ook wat, uh, nou, wat, wat lichter in de slaap, wat onrustiger. En dat hoor ik vandaag van meer mensen bij school. En, en hoe lang zal dat blijven? Nou, dat zal ik denk langzaam mijn hand wel afnemen. Maar ik denk dat het over is op het moment dat de dijk gerepareerd zal zijn. Inwoners van Woltersum. Hoe lang het zal duren voor de dijk daar gerepareerd wordt, dat hopen de inwoners maandagavond te horen. Dan is er een informatiebijeenkomst in dezelfde sporthal waar ze vorige week na de evacuatie werden opgevangen. Na zijn bezoek aan de fabrikant van de Joint Strike Fighter, de JSF... is minister Hille van uh, Defensie enthousiaster dan ooit over het jachtvliegtuig. U hoort hem zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Op dit moment nog geen files. Hier en daar begint het wel wat, wat langzamer te rijden. Maar echte files hebben we nog niet. Uh, meestal is de vrijdagochtend ook niet al te druk. Ik denk uh, tussen acht en half negen ongeveer. Ja, ergens tussen de 30 en de 50 kilometer. Nou, dat valt erg mee, Jolanda. Ja. Nou, daar nou houden we je aan. Oké. Okay. Tot straks. Jolanda van der Velde bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. met Everybody's Changing. Het is bijna tien voor zeven u. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En de hele week al hoort u Mark Robin Visser druk in de weer... met allerlei sporters en begeleiders. Die kijken vooruit naar dit drukke sportjaar. Dat wordt afgetrapt, dat sportjaar, met het eerste grote evenement. Dat is het WK-veldrijden. En daarom is Mark Robin vanochtend bij de coureurs op de fiets. En ze zijn er al, hoor ik. Tussen de modder. In de modder, bedoel ik. Tussen de fietsen. Wat is dit voor een fiets eigenlijk? Veldrijffiets, Veldrijf, dat dacht ik wel. Heb jij ook een veldrijffiets? Ja. Oh, Even je... <laughs> bijzonder. <laughs> ik heb hier te maken, Marcel, met uh, drie, met een heel bijzondere gezelschap. Kenners. Het zijn drie ja, kenners en specialisten. Hoe heet jij? Tommy. Tommy is de oudste van de drie. Het zijn drie boers en jullie doen alle drie aan veldrijden. En dat is eigenlijk best wel heel bijzonder. Ja, of eigenlijk niet? wel. Hoe is dat zo gekomen, dat jullie alle drie veldrijden? Ik begon op Lemberg, toen zei ik mama, ik wil huurrenner worden. Wie zei dat? Ik. Ja. En, toen, en wat zei mama toen? Dan gaan we bij Excelsior komen kijken. Kijk, want ze zijn alle drie, jullie zijn alle drie lid van uh, Excelsior, de Goudse de Club. Ja. En uh, jullie fietsen ook alle drie al uh, wedstrijden. Dat klopt. En Vertel ik... eens over je laatste wedstrijd. Uh, de laatste veldtreinwedstrijd was ik tweede. Ja, ja, en die ervoor eigenlijk ook twee Wat goed zeg. Ik ga eventjes naar uh, de hoofdgeid te breien van de club. <laughs> de wedstrijdsecretaris. Ja. Uh, uh, hoe zit het hier, uh, Alfons Slootjes? Veel jeugd, daar zetten jullie ook op in? Ja, we zijn uh, denk ik een jaar of tien geleden zijn we naar dit uh, uh, parcours uh, verhuisd. We zaten eerst op een industrieterrein. En het jeugdwielrennen was uh, daar niet mogelijk... omdat uh, we daar uh, tussen het uh, gewone verkeer... Uh, ja. En uh, nou, hier hebben we een, een veilig afgesloten parcours gekregen. En uh, daardoor uh, is ook het, uh, het jeugdwielrennen weer van de grond gekomen. Ja. Zeg, jongens, vertel eens even wat over dat parcours hier. Want we staan hier nu op de wielenbaan, Dat is gewoon asfalt. Maar er is speciaal voor jullie een soort modderpad uh, langsgelegd, hè? Ja, en dat is leuk. Is dat leuk, ja? Ja. Wat is daar zo leuk aan? De training geven over hobbels gaan, wel eens vallen. En af en toe kom je dan ineens een boomstam tegen? Hè? Ja, en dan val je, of ja. je hebt geluk. Moet je dat ook oefenen, hoe je moet vallen? Nee. nee? Je valt gewoon en je ja. staat weer op en je gaat verder. Hé, hey, vertel eens even, wat is er nou zo bijzonder aan zo'n fiets... dat je, dat je door, uh, door die modder en die troep uh, kan? Nou, hij is niet zwaar. En je hebt veel grip met deze wielen. Ja. Ja. En... en er zit zelfs een lampje op. Heb je ook versnellingen op je fiets? Ja. En een prachtig pak aan. Heb jij ook idolen? Is er iemand in de veldrijsport die jij heel goed vindt? Nou, eigenlijk niet. Nee, we hebben toch Lars Boom bijvoorbeeld? Ah, dat dan nu wel? Ja, kijk, Lars Boom. Ken je Lars Boom? Een beetje. Ik ga eens even naar papa, want papa die staat hier met een enorme fotocamera om allemaal foto's te maken. Dat uh, doet u vast vaker. Dat klopt. Met de jongens. Dat klopt, meestal met de wedstrijden of de trainingen. Zo Is het nou nog een dure hobby, dat veldrijden? Want uh, ze zitten allemaal wel goed in de spullen, hè? Ja, ze moeten wel in de spullen zitten. Het valt op zich nog mee als je dat vergelijkt met andere sporten. Helm op en uh, fietsbroeken en jasjes. En, uh, Langzaam en zeker spaar je alles. Hè? En bent u dan thuis ook de fietsenmaker? Dat kun je wel stellen, ja. ja. Regelmatig. Regelmatig. U heeft er ja. veel verstand van. Nou, het begint te komen, hè? Zolang ze maar zeker. Dan ja. moet ik straks met u maar eens even verder praten over het materieel. Want daar wil ik nog wel eens even het een en ander van, uh, van weten. Jongens, ik zou zeggen. Ga er tegenaan. Het modderpad op. Ja. Hè? En eens even kijken wie er het eerste binnenkomt. Volgens mij wint de, de middelste Lucas meestal. Maar we zullen het zien. Daar gaan ze. De modder in. Ja Marcel, de rest komt straks hoor. Maar deze ja. drie jongens die waren zo enthousiast, die, wilden, die konden niet wachten om te beginnen. Nou, heel leuk. En ik zie ze nu uh, het donker ingaan, kleine rode lampjes die langzaam in de verte verdwijnen. Moedig hoor. komen ze zo weer terug. Ja. ja, heel moedig. Onze talenten, dat we de Belgen kunnen verslaan, weer is, wordt alweer eens tijd. Marco robert Visser vanochtend bij de Veldrijders. In Texas, de Verenigde Staten, bij Lockheed, heeft minister Hillen van Defensie duidelijk gemaakt wat de vliegtuigbouwer moet doen om Nederland te overtuigen van de Joint Strike Fighter. Amerikanen gaan absoluut door met het vliegtuig, zo verzekerde de Amerikaanse minister van Defensie Panetta zijn Nederlandse collega. En correspondent Wessel de Jong viel, ving minister Hillen op na zijn bezoek aan Texas en merkte dat hij enthousiaster is dan ooit over de JSF.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 Het is altijd mooi om goede industrie te zien. Altijd. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Met Paul Sanders. De opmerkingen van koningin Beatrix over het dragen van haar hoofddoek domineren de ochtendkranten. Foto's van haar met hoofddoek zijn te zien op de voorpagina's van het Nederlands Dagblad, het Algemeen Dagblad en Trouw. En daarnaast gaan de kranten in hun redactioneel commentaar in op de kwestie. Volkskrant vindt het goed dat Beatrix wat terugzei tegen Wilders en dat ze ook de juiste woorden vond. Maar hier moet het volgens de krant wel bij blijven. Haar onafhankelijke, onbesproken positie hangt af van de mate waarin ze erin slaagt, zich niet direct met de politiek te bemoeien, schrijft de krant in het commentaar. Trouw schrijft dat het beter was geweest als Rutte de kritiek met een kort en krachtig onzin had afgedaan. De voorpagina van de Telegraaf, daar uh, ander nieuws. Dat wordt gedomineerd door twee verhalen: strandfoto's van Henk Bleker staatssecretaris van Landbouw, met zijn vriendin. En een grote kop, tax op hond enorm. Uit onderzoek van de krant blijkt dat de tarieven voor de hondenbelasting... in twee jaar tijd flink zijn gestegen. Rotterdammers zijn in de peiling het duurste uit... met een hondenbelasting van 120,60 euro. En in Bergen zijn hondenliefhebbers het minste kwijt. Namelijk 76,50 euro. Ook in Den Haag en Heilo zijn ze lief voor de baasjes. Ze houden de hondentax op het niveau van 2009. En Henk Bleke is in zijn zwemboek. Ja, zie ik. Oh, Het AD besteedt aandacht aan Sylvia Veerman. Zij vecht voor een verbod op permanente rimpelvullers. Bij haar pakte een behandeling met een permanente vuller. Uh, in een privékliniek gruwelijk uit. En nu vecht ze voor een verbod op die vullers... en helpt ze ook andere slachtoffers. Verder in het AD aandacht voor de Italiaan... die gisteren in de rechtbank in Lelystad werd opgepakt... omdat hij in Italië een levenslange gevangenisstraf... voor meervoudige moord moet uitzitten. Volgens het AD leefde de maffiakiller een zorgeloos leven in Almere. Hij woonde in Almere, waar ook andere familieleden van hem staan ingeschreven. En hij waande zich volgens de krant in de Hollandse polder zo veilig... dat hij openlijk foto's plaatst op Facebook... Waarschijnlijk wordt de 58-jarige Franco S. vandaag al uitgeleverd aan Italië. Daar moet hij zijn straf uitzitten. Op de voorpagina van de Volkskrant een foto die een journalistieke prijs heeft gewonnen in Spanje. Touché heeft de Volkskrant erboven gezet. Op de foto is de Bra Braziliaanse president Rousseff te zien. die vooroverbuigt, terwijl ze van achter een zwaard door zich heen geregen krijgt. Het zwaard is van een lid van de erewacht. Maar u raadt het al, het is bedrog. Het zwaard gaat net achter de Braziliaanse presidenten langs. De Belastingdienst dan wordt overspoeld met bezwaarschriften van ondernemers... die zich verzetten tegen de BTW-aangifte over 2011, zegt het Financieel Dagblad. Honderdduizenden bedrijven en zelfstandige ondernemers... zijn het niet eens met de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. De bezwaren zijn een gevolg van een vonnis van de rechtbank in Haarlem. Die besloot dat de rekenmethode van financiën bij de BTW-heffing... botste met het zogeheten gelijkheidsbeginsel. Volgens een fiscalist heeft de Belastingdienst nu al meer dan 100.000 bezwaarschriften ontvangen... Hij spreekt van een ongekend grote vloedgolf die de vissers onmogelijk kan afhandelen. En alweer is de wetenschap opgeschrikt door een nieuwe megafraude, schrijft de Volkskrant. Amerikaanse voedingsgeleerde Deepak Das blijkt in zeven jaar tijd... van zo'n 145 onderzoeken de uitkomsten te hebben bijgewerkt. Dat heeft de Universiteit van Connecticut bekendgemaakt. Deze zijn een ontslagprocedure begonnen. Das deed onderzoek naar rode wijn en in hoeverre het drinken daarvan goed is voor de gezondheid.